En zo is het ook, dus aan onze universiteit. En daarom verschillen ze eh, zo enorm van Amerikaanse universiteiten. Eh, bijvoorbeeld de Oostenrijkse school bij ons. Daar we ook wel over gehoord hebben, van Winsis, Hayek en Robert, eh, Bringer zit er ook in, van Wieser, eh, maar dat is nog altijd het heterodoxe economie. Dan kun hij, uh, als je naar Anders Cuneversus gaat, dan krijg je les. Van, van dus het grote voordeel van Amerika is dat je daar hebt de vrijheid van denken die je mm. bij ons niet hebt. En komt toe in Amerika en moet de grootste, domme grootste die er is, want wij hebben eigenlijk niets geleerd. Zij zijn enorm gespecialiseerd, dat is ja. een specialisatie. Ja, een bepaalde groep van de volk, want de meeste Amerikanen zijn ook geen grote ja. groepen. Ja. Nee, hun opleiding ja. is zeer gespecialiseerd en we komen daartoe en dan denk je bij het joden, we dan ja. en dan en dan. Maar als je er dan mee begint te praten, je weet niets van de sociologie die weten niets van psychologie. Niet. Die hebben alleen dat één de heeltje gezien. En zo nee. duur, als je daar lang zit, dan komen die Amerikanen naar jou. Ja, hoe zit dat? Er? Wat, wat is dat, uh, uh, John, Stuart, uh, uh, John Stuart Mills? Is dat juist, want dat is een feminist. Uh, Charles Wright Mills, wat is dat, de Power Elite? Uh, er is een openheid die bij ons niet bestaat. Bij ons, iedere universiteit, leert mee, zo wordt dat ontschapeld.